Het weer, meest bewolkt en droog, vooral in het oosten en zuidoosten... vanmiddag kans op wat zon door de graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Ach. Ja, en in dit uh, laatste uur van Dit is De Nacht... Terwijl het uh, alweer een beetje een dinsdag gaat worden, een nieuwe dag begint... gaan we onze blik richten op, uh, op de rest van de wereld. Buiten onze landsgrenzen in focus op de wereld. Een extra lange focus op de wereld vanmorgen. U bent van ons gewend dat we dat pas om half zes doen, maar nu beginnen we al om vijf uur. Zometeen na de eerste plaat reizen we af naar uh, Thailand en naar Colombia. Ik ben heel benieuwd toe uh, bijvoorbeeld het bezoek van Obama in Thailand... en de onderhandelingen met de vark in Colombia, hoe dat eigenlijk allemaal gaat... En we spreken dan met Piet Punt en Dick de Koning. En na half zes gaan we, gaan we naar Israël. Eh, want daar zijn ook christelijke hulpverleners aan, aan het werk. En die maken dat daar allemaal mee. Al die raketinslagen, al die spanningen. Ik ben benieuwd hoe zij dat beleven. En hoeveel hoop zij hebben op een oplossing daar. Maar goed, nu eerst muziek. Glenn Campbell. And love so Southern nights, just as good even. beyond the eye it goes Ja, Southern Nights was dat van Glen Campbell. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, zoals elke dinsdagmorgen uh, praten we met christelijke hulpverleners in, in het buitenland. En vanmorgen zijn dat Piet Punt uit Colombia. Goedemorgen Piet. Goedemorgen. Ik kom niet uit Colombia, maar uit Bolivia. Oh, dat zeg ik helemaal verkeerd, inderdaad. Ik schrijf het hier precies. gewoon verkeerd op. Ja. Bolivia. En, okay. en ik begon net ook al over de vark. Daar is daarmee zit ik dus helemaal precies. verkeerd. Ja, we zitten een paar duizend kilometer zuidelijk. Ja, precies. Ik weet niet waar dat fout is gegaan, maar uh, ja. dat herstellen we bij deze. Je hebt niks met de vark, maar wel met Bolivia en met prachtig werk daar. Klopt. Piet, vertel, wat, wat, wat doe je in Bolivia? Je zit daar niet het hele jaar, geloof ik, hè? Nee, wij zijn nu... Uh, Twee maanden zijn wij, in, uh, mijn vrouw en ik, hier in Bolivia. We hebben daar wel tot 2006, zeg maar, een, uh, 20 jaar gewoond en gewerkt. En vanaf die tijd zijn we elk jaar wel een aantal maanden hier. En zo ook uh, deze tijd. En uh, we hebben ook net een uh, paar weken achter de rug waarbij we Anita... dat is een meisje wat uh, mijn vrouw in, tweede, in 92, 20 jaar geleden in een ziekenhuis in La Paz uh, heeft aangetroffen... eigenlijk met een hols gezicht. wat helemaal weggegeten was door de ja. bacterie en ondervoeding. En dat meisje is toen naar Nederland gegaan... heeft daar gewoon een reconstructie gekregen... van, ja, ik geloof, 15 tot 20 operaties. Ja, want als, als zij en, in Bolivia was gebleven... Was, had zij dat niet overleefd, geloof ik? Hè? Zo erg was het wel. Dan had dat meisje niet meer geleefd. Dat ja. was eigenlijk de... de ja... Wat de mensen daar hoopten, het verplegend personeel, hopen dat ze snel doodgaan. Maar misschien kunnen jullie wat doen. Dat ja. was toen de vraag. En uh, nou, dat, dat is, uh, daar is een deur opengekomen. En zo uh, hebben, heeft mijn vrouw haar daar gebracht. En nu, na 20 jaar, uh, is zij als jonge vrouw van 27 jaar inmiddels met een arts-echtpaar wat haar. Al die jaren heel dicht bij haar staat. Is zij teruggekomen. En hebben wij. zijn wij eigenlijk haar roots langs gegaan. in het ziekenhuis. Uh, haar, haar ouderlijk huis. haar broers en zussen. hebben we gevonden. en uh, gewoon eigenlijk weer een stukje hereniging. geprobeerd te maken. En dat is voor haar natuurlijk een gigantische. Uh, ja, belangrijke reis geweest. Ja. En uh, een stuk uh, ja, van haar leven als het ware. en puzzel. Ja is een beetje weer op, het, uh, op een plek terechtgekomen. Ja. Prachtig verhaal in het, in het kader van spoorloos, zeg maar. Ja, sowieso iets is het. Het is heel vergelijkbaar, uh, ja, inderdaad. Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, um, dit verhaal staat ook opgetekend in een boek... wat jullie recent hebben uitgebracht uh, in verband met jullie 25-jarig jubileum... want jullie zijn al 25 jaar actief in Bolivia. Klopt, ja. Boek Dat heet is en, het uh... boek heet En God Zij Ga... Uh, vertel eens, Dit is natuurlijk uh, wel, denk ik, het mooiste verhaal in dit boek. Een, een hoogtepunt uh, om mee te maken, zoiets. Hè? Dat je een, een meisje kan helpen en dat ze ook nog op, op zo'n manier een uh, soort van de cirkel rondraakt. Uh, vertel ja. nog eens een, een hoogtepunt uit jullie leven en werk in de afgelopen 25 jaar. Ja, eigenlijk is, is het hele boek zeg maar, toch, toch min of meer een opsomming, denk ik. Uh, op, op een, vanuit uh, zeg maar de roeping uh, voorzending die wij uh, in de tachtiger jaren hebben gekregen. En, en het hele proces uh, wat we daarbij doorlopen hebben. En ook hier in Bolivia hebben wij uh, vanaf in, in de jaren 92, vanaf 92, een kinderthuis hebben wij gesticht. En een uh, jongeren trainingsschool, een discipelschapstrainingsschool. Oké. Okay. Nou, die. Die twee activiteiten die lopen gelukkig nog en ja. uh, die lopen nog volop door en uh, in dat kinderthuis zitten nu tachtig uh, kinderen maar er zijn er ook alweer al een heleboel uit hm. en, uh, en er, ja dus uh, dat gaat ook door en die, die trainingsschool dat is gewoon een school die uh, ja paar keer per jaar cursussen heeft en zo ja. jonge mensen traint. Ja. En het zijn natuurlijk allemaal stuk voor stuk uh, kinderen die toekomst hebben gekregen dankzij jullie werk. Ja, zeker die kinderen in het kindertehuis ook. Die, uh, ja, daar moet je eigenlijk niet aan denken wat daar het alternatief zou zijn geweest. Dan denk ik dat ze gewoon een aantal waarschijnlijk ook niet meer geleefd zouden hebben. Of, of dat ze op hele kwalijke manieren gewoon terechtkomen. En, en, en waarbij misbruik gemaakt wordt van hen. En uh, kinderarbeid en uh, allerlei dingen die daaromheen hangen. Lijkt, dus, uh, dat lijkt... is het. Uh, ja, het lijkt me een bijzonder bevredigend werk om te doen dan. Hè? Om deze kinderen te redden van dat soort uh, mogelijke ellende. Ja, nou, dat is ook zo. Dat is eigenlijk. Uh, ja, het kost veel. Maar het is, het is ook. En dat is waar. Het is gewoon de moeite waard. En dat zien wij nu ook. Uh, over, over twee weken. Dan zijn er zeg maar tien jonge, jonge mensen van pakweg 18 jaar. die hun eindexamen doen. Ja. Die hebben wij als baby's destijds aangepakt. En, en daar zijn wij ja ook min of meer toch nog de vader en de moeder van, de vertrouwensmensen van. En die ga je nu loslaten. En dat is iets wat uh, geweldig veel bevrediging geeft. Dat je zegt van, hé, hey, ze, ze zijn opgegroeid. Het zijn jonge mensen geworden met een visie, met een doel. Ze gaan dadelijk nu met hun einddiploma op zak gaan ze, ja, een verdere weg zoeken. En daar proberen we ze ook nog wat bij te helpen. Maar dat is inderdaad iets wat uh, bijzonder veel bevrediging geeft. Ja. Ja, ja, mooi. Goed om te horen. Blijf even hangen. We gaan even naar uh, ja. uh, Dick de Koning in Thailand. Goedemorgen, Dick. Ja, ik ben er. Bij jou is het al, al middag, denk ik, zowat? En na nou, ons is het nog geen middag. Het oh. is over elf. O oh, ja, prima. Ja. Hey, um, uh, het, nieuws van, uh, het nieuws van de dag in Thailand, denk ik het bezoek van Obama, of niet? Ja, dat was de afgelopen zondag. Het was een bliksembezoek, zou je haast kunnen zeggen. Ja. Heel kort. Hij is even bij de koning op audiëntie geweest... en hij is met de prime minister in gesprek geweest... en over een aantal handelsmissies. En daarna is hij doorgevlogen naar Burma en Cambodja. Ja. ja. Hoe, hoe, hoe wordt dat ontvangen, dat bezoek? Ik bedoel, uh, uh, het zijn alle drie landen, nou ja, zeker Burma, uh, met een niet onbesproken regime... Uh, vanuit het Westen ja, het bekeken, lijkt het zo zeggen. Het is een zeggen. nieuw verhaal natuurlijk. Dat is in zoveel jaren niet gebeurd. En nu gaat het land open, dus dat is wel heel goed nieuws. Het is goed nieuws, ja. Ja, ik denk en, het wel. Ja. Het is voor de ontwikkeling van Burma heel belangrijk dat Amerika erbij komt... en de, de internationale wereld ziet dat het land open gaat. Ja, ik begreep ook dat Obama een stevig compliment heeft uitgedeeld... aan de Thaise regering vanwege hun steun aan de hervorming in Burma. En daar levert hij op deze manier ja, ook een inderdaad. bijdrage aan. Ja, inderdaad. Ja, hij, uh, hij, ook hier was hij voor het eerst uh, sinds zijn uh, aanvaarding van het ambt als president... zijn tweede termijn nu, maar in de eerste termijn is hij nooit geweest. Uh, dus het uh, was ook voor Thailand wel heel bijzonder... om de Amerikaanse president op bezoek te krijgen. Ja. Werd hij onthaald ja. uh, als, als held? Hij, ja, min of meer wel, ja. Oké, okay. en, en, en hoe ja. speelt het dan in, uh, uh, tussen de, de rivaliserende politieke bloedgroepen in Thailand... Uh, is, ja, is, is, is, die, is die dan wel dat is een populair bij de ene helft? Te peilen, hoe dat gaat. Ja. D ja. Uh, wa wa wat er precies speelt, is niet helemaal duidelijk zelfs. Er is, er is veel verwarring. Uh, er zijn uh, ja, twee belangrijke velden: de geelhemden en de roodhemden. Ja. Uh, de geelhemden hebben zich inmiddels een andere naam gegeven en die, gaan, die zijn bezig om voor zaterdag aankomende zaterdag een uh, grote rally op te zetten waarmee ze 1 miljoen mensen willen trekken... naar een bepaalde plek in Bangkok om te okay. demonstreren tegen de huidige regering. Ja. En dat is de, de groep, de geelhemden die dat georganiseerd hebben... en die, um, ja, die zijn wel koningsgezind, maar die willen niet de huidige regering hebben. Oké. Okay. Um, uh, want je zou kunnen zeggen dat zo'n bezoek van Obama... Is een soort, uh, kan gezien worden als een soort steun aan de huidige regime. Wordt dat zo gevoeld dan ja. door die geelhemden? Zo wel, ja, zo wordt het gevoeld. Maar het huidige regime is op zich, uh, doet het goed. Okay. Echter, de tegenpartijen of de oppositie, zoals die geelhemden en de roodhemden, uh, zijn niet tevreden. En, ja, we weten niet hoe dat zich zal gaan ontwikkelen. Uh, de, de regering bereidt zich voor op een grote dag, uh, zaterdag, als ja. het uh, heel veel protest tegen de regering zal zijn. Door de gele, maar ook de roodhemden gaan zich verzamelen mm. in Bangkok op een andere plek. Ja. En uh, we weten niet wat het gaat worden. Wordt spannend dus. Het kan van alles. Het kan, het kan uitlopen op uh, rellen. Um, maar dus, ze zeggen dat het allemaal vreedzaam zal zijn, maar we weten het niet. Oké. Okay. Spannend. Ja, dat lijkt me wel, ja. Uh, woon je ja. daar nou dichtbij, bij de plek waar die, waar die demonstraties uh, gaan komen? Nee hoor, nee, we wonen een aantal kilometers iets van 15 kilometer verderop. Nou, dat is, dat is dus best gedaan. Ik zal er weinig van merken. <laughs> Oké, okay. nou, dat ja. hoop ik. Dat het niet de hele stad doortrekt of zo. Mm -hmm, ja, dat hopen we. Want dan, uh, ja. dan is 15 kilometer ineens niet zo heel ver weg meer, toch? Nee, dat is waar. Maar goed, uh, je kunt zelfs vier kilometer verderop iets heel ernstigs hebben en er zelf bijna niks van merken. Zo'n ja. grote stad is het met zoveel uh, centra eigenlijk. Niet één centrum, maar meerdere centra. Ja. Ook, ook nog een bomaanslag ja. hè, uh, van het weekend in het zuiden, geloof ik, van, uh, ja, van Thailand. Ja, nou, maar dat is, maar dat is de ook aan de... Van de elke dag. Ja, bedoel, precies. Het is, niet, is niet meer uitzonderlijk. Ja, ja drie Deze doden bij een aanslag op een trein. Uh, ja. ja. Drie doden bij een aanslag op een trein. Maar dat zijn dus inderdaad. Dat is al helemaal ver weg. Hè. En dat zijn dingen waar je ja. eigenlijk niet meer van opkijkt in Thailand. Nee, niet meer. Want het gebeurt. Het uh, is echt de orde van de dag in het zuiden. De moslim, het moslimzuiden. Daar is echt de dat van dag mensen vermoord worden of uh, bomaanslagen. Dus eigenlijk niet meer nieuw. Nee. Niet meer nieuws. Nee, nee. Hoe is dat ja? in, uh, in Bolivia, Piet? Is daar ook veel sociale onrust of valt het wel mee? Nou, is wel sociale onrust. Maar niet in die zin dat daar uh, met de regelmaat van de klok zeg maar, doden bij vallen. Nee. En uh, dat is meer in Colombia, wat je noemde met de vark. En ja. Dat is vaak een beetje half burgeroorlog, waar inderdaad heel veel uh, doden bij vallen. Ja. Dat is hier gelukkig minder. Oké, okay. dat is goed nieuws. Ja. ja want ja. Jullie, jullie zitten dat sowieso is. ook een heel eind van de hoofdstad La Paz af, ik geloof ik, 6 uur rijden? Ja, dat klopt. En een kleine 200 kilometer zitten wij daar vandaan. En uh, ja, op een plattelands stadje. Ja. En uh, ja, dat is gewoon... Uh... Daar merk je weinig, weinig van het woelen van de wereld. Ja, dat wel, maar daar zijn ook de lokale protesten. En dat is een, een, eigenlijk een soort ook normaal verschijnsel hier, dat er altijd wel wat te protesteren valt. En, en okay. uh, wegen is afgesloten worden en uh, je even niet verder kan. Dat is een uh, heel normaal verschijnsel. Gewoon ja. een beetje een kwestie van cultuur of zo? Precies, daar stel je hier eigenlijk ook op in. Ja. Okay, ja. En, en heb je daar dan ook mee te maken met jullie werk? Dat je met dat je, dat je, ik kan me voorstellen dat je soms de overheid nodig hebt voor vergunningen enzovoort. Moet je daar dan een beetje handig in zijn, van hoe, hoe, hoe de verhoudingen liggen? Jawel, dat dat dan moet je ook wat leren eigenlijk daarmee om te gaan. En uh, uh, ja, daar, uh, het, het is vaak ook natuurlijk een corrupt land. Uh, Bolivia, er is veel corruptie. En dat merk je ook met de bureaucratieprocessen uh, die heel lang duren, eigenlijk. En vaak ook onnodig veel stappen hebben en ook geld kosten. Of, of, uh, ja. En daar in dat spel moet je eigenlijk het uh, ja, meespelen. Wil je ook uh, gewoon uh, de vrijste dingen voor elkaar kunnen krijgen? Ja. Ja. Ja. Nou. Um... Uh, woon je zelf inmiddels niet meer in, uh, in Bolivia, je bent er nu voor een paar maanden. Uh, maar je woont eigenlijk het grootste deel van het jaar in Nederland. Hoe lang is het geleden dat je eigenlijk uh, uh, weer terug bent verhuisd? Het is uh, nu zes jaar geleden, in 2006, okay. ja. zijn wij naar Nederland gekomen vanwege gezondheidsredenen. Ja. Oh oké, okay, okay. ja. uh, want ik begrijp ook dat jullie in een soort uh, uh, proces zitten van, van het overdragen van verantwoordelijkheden? Correct. Wij zijn inmiddels uh, pensioengerechtigd, zoals ah, dat heet. Juist, en, en ook in, in deze reis, uh, wij zitten hier ook in het Boliviaanse bestuur. Ja. En dat ronden wij uh, deze maand, volgende maand, volgende maand ronden wij dat af. En uh, dan komen daar voor ons twee vervangers. Een jongere generatie gaat onze plaats innemen. En dat is ook eigenlijk waar wij heel bewust op aansturen. Ja. Dat We willen dat het werk doorgaat. En dat wij een stapje terug doen, en dat een jonge generatie daar gewoon uh, het vaandel overneemt. En zijn dat dan Nederlanders of Bolivianen? Uh, dat is in ons geval is dat een Chileen en een Nederlander. Ach, kijk eens aan. Ja, maar beide, die, beide mensen die heel dicht bij de Boliviaanse cultuur staan. Ja, en, en zijn die dan nog steeds uh, gesteund door. Uh, jullie werken natuurlijk vanuit uh, Casa de Esperanza. Uh, via Nederland ook een stichting. Uh, een hele achterban enzovoorts. Blij dat blijft bestaan? Dat blijft, dat blijft gewoon bestaan. En dat, moet, uh, dat is ook nodig. En, en als dat en, en ook niet zo zijn, dan. Zendingsreizen enzovoorts vanuit Nederland daar naartoe, dat, dat soort dingen blijven ook doorgaan. Daar zijn wij nog wel actief mee. Dus ook 2013 en 2014 zijn er zendingsreizen gepland voor mensen die eigenlijk ook die projecten willen leren kennen. Dat zendingswerk, maar ook heel concreet daar iets voor willen doen. Hun handen uit de mouwen willen steken. Dus dat is geen passieve vakantie, maar zeg maar een soort werkvakantie. Maar ook zendingswerk leren kennen. Dus die, die combi maken we daarbij. En, en ja. wat, wat het werk in, in uh, Bolivia zelf betreft, uh, komen we nu dus meer op afstand. En, maar vanuit Nederland gaat het werk door. Ja, ja en, en, en dat gaat tegenwoordig ook wat makkelijker natuurlijk. Met internet, met telefoon, uh, ja, wat vroeger uh, onbetaalbaar was, is nu gewoon uh, binnen handbereik. En wij kunnen zo een uur met Bolivia praten, vanuit Nederland, zonder enig probleem. Oké. Okay. Even terug naar ja. Thailand. Dick... Hoe is het met jullie ja. werk? Uh, jullie geven raad aan, uh, aan de TAI over uh, relatieproblemen enzovoort. Uh, Gezinskanselingen, uh, dat soort dingen. Ja, we doen uh, regelmatig en dat gaat gewoon door. De aanvragen blijven komen. Mensen blijven, en tegenwoordig vaak via het internet, dat ze proberen te zoeken naar antwoorden. En uh, op onze site stuiten en ja, bellen, dan mogen we een afspraak maken. Ja, dus... ja, om hulp te krijgen. Dus ook om zo kregen we vorige week een telefoontje van een thuisde psychiater die zelf hulp nodig heeft. Oh, kijk eens en, aan. Uh, die is dus op deze manier bij ons in gesprek gekomen. Ja, bijzonder. Ja. Dus ook jullie ervaren op die manier de voordelen van, uh, van het internet? Ja, inderdaad. Ja, de meeste aanvragen komen nu via het internet. En de, en de tweede instantie komen ze via mond-op-mond -mond reclame. Ja, ja. En, ja. en, en zo'n psychiater die, die komt toch gewoon met privéproblemen bij jullie? Of, of, of, ja, die of, kwam met privéproblemen ja. problemen ja. ja. Maar dat zegt wel iets. Dat iemand die, die, die de, de voor zijn gevoel het zelf allemaal zou moeten weten... jullie weten te vinden voor hulp. Inderdaad, ja. Dat was wel heel bijzonder. Ja. Ja. Zij, en ze zijn... gaat weer komen. Ik bedoel, want ze is niet afgelopen met één gesprek. Uh, die moet weer komen. Omdat er heel wat uh, moet gebeuren. Ja. Aan de ziel van, van ja. deze arts. Ja, ja. want je, je hebt hem al ontmoet. Ja, ja, we hebben één gesprek gehad. Ja. En toen had je wel in de rate, er is werk aan de winkel zeg maar. Ja, en dat had de persoon zelf ook door dat er een, ja. een heleboel meer aan de hand is. Jeugd, trauma, dingen uit het verleden ja. die opgelost moeten worden of ja, waar in ieder geval gesprekken over moeten worden gehouden. Ja, ja. Wat goed hoe jullie dat, dat werk doen daar dan. Ja. Wat, zeker. wat, wat staat er de, op, uh, op stapel? Nood, ja. Wat staat er op stapel voor de komende tijd? Uh, voor de. Um, niet zo lang na deze. Uh, hebben we in februari hebben we weer een huwelijksweekend. In het noordoosten van Thailand. Waar luid en Thijsse mensen uh, echtparen kunnen deelnemen aan een weekend over communicatie. Hoe doe je dat met je echtgenoot? Uh, en hoe, hoe doe je dat beter? Ja. Hoe kun je beter ruzie maken en, de, en dergelijke? Hm. Ja, beter ruzie ja. maken. <laughs> dat is een goeie. Uh -huh. denken, ja, want ook... ruzie maken moet je toch wel. Dat doe je wel. Maar je moet het op een andere manier doen. Ja. Waardoor het beter productief is. Ja, ja. ja. Goed. Ja, dat is misschien een keuzes die je ook nog wel eens in Nederland zou kunnen geven, toch? Ja, zou kunnen. Dus zou ik ik genoeg, wel, welke relatie heeft geen problemen zo af en toe? Precies, ja. ja. Dick, ik wil je hartelijk bedanken voor je verhaal. En uh, Piet vanuit uh, Bolivia. Ik zal, ik zal me niet meer vergissen, Piet. Ge geen ja, Colombia, okay. maar Bolivia. Ja, perfect. Ik wens jullie allebei uh, uh, heel veel zegen en uh, uh, succes op jullie werk. En, uh, ja. en een goede dinsdag. Ja, bedankt. En, graag, en, graag. en Piet, wel ter rusten. Ja hoor, bedankt. Oké, okay. dag. Ja.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 you drag me down and I'm gonna shout at you watch you shout at me and do Cling to each other, shoulder to shoulder against the. Rebecca Ferguson was dat met Shoulder to Shoulder. Ja, en uh, zometeen gaan we naar de, een, een extra editie van Focus op de Wereld. Want we gaan uh, uh, praten met um, Benjamin Philip, Die is directeur van Hineni in Jeruzalem. Daar zorgt hij voor de allerarmsten in Jeruzalem. En uh, uh, Sietke Broekhuizen werkt op de, de Westbank, de westelijke Jordaan-oever. Uh, met name met Palestijnse uh, uh, mensen die ook hulp en steun nodig hebben. En we gaan zometeen met hun uh, praten over hoe zij de huidige raketaanvallen over en weer en, uh, en spanningen beleven. Dat doen we zo meteen na. Hope of na. Uh, have a little faith in me. Hier is John Hyatt.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 John Hyatt was dat, met Have a little faith in me. Israël blijft doelen bestoken in de Gazastrook. Bij de aanval op het huis van een leider van de islamitische jihad komen zeker tien mensen om. Terwijl het puin van de vorige raketinslag nog wordt geruimd... gaat alweer het luchtalarm af. De afgelopen dagen zijn zo'n duizend Palestijnse raketten afgevuurd op Israël. Bij elke inslag groeit de woede. Gerrit Malachi doet nu ook mee. Vijfde, die was dichtbij. Dit was nog dichterbij. Ik moet nou toch wel mijn. Het komt van die kant af nu. Z zes. Zeven. Nog voor de aanslag op de hoofdterrorist uh, hadden wij zo'n vijftig raketten per dag. Uh, ik denk dat je het kunt horen nu, dus hij hoort dus een alarm op de achtergrond. We zitten continu onder alarm en continu onder... Uh... Om de rakettenvuur ja. en in mijn kliniek is het erg moeilijk met de kinderen, eh, kleine kinderen, grote kinderen, eh, de moeders met tweelingen om weg te komen op tijd, eh, de mensen in rolstoelen, oude vandaag. Het is eh, erg, erg moeilijk. Ja, als laatste hoorde u Sheva Roneen. die werkt als kinderarts in Ashkelon. En eh, dit is dus de realiteit voor wie op dit moment woont en werkt in Israël. Is dat uh, ook voor jou zo, Benjamin Filip? Ik zal je even voorstellen, directeur uh, van Hineni in Jeruzalem. Jij woont daar niet ver vandaan, in Ashdod. Is dit ook uh, hoe jouw dagelijkse realiteit is? Ja, precies hetzelfde. We zitten met een uh, schoonmoeder die, uh, die half blind is en in de rolstoel zit. En ik heb twee kindertjes uh, van vier maanden... waarvan één nog een, een uh, kwam heeft. Dus zodra die is afgaan dan is inderdaad iedere keer paniek goedkomen op tijd in, uh, in de schuilkelder... om uh, proberen het leven te redden. Je hebt daar geloof dus ik uh, exact 15 seconden voor, hè, tussen uh, alarm en ja. inslag. Ja, dat, dat, dat varieert een klein beetje. We zitten iets verder in als dat, dus je hebt een paar seconden meer. Ja. Maar uh, je weet nooit precies uh, hoeveel seconden je hebt of je niet hebt. Ja. Uh, het, het is en blijft iedere keer weer een, een beetje een paniekachtige situatie. Ja, angstig. Ja, absoluut. Nou, uh, uh, uh, valt, het, valt het aantal doden aan Israëlische zijde gelukkig tot nu toe mee? Er zijn verhalen over dat de, de raketten die de lange afstand halen... richting Jeruzalem en Tel Aviv, dat dat lege buizen zijn... waarmee uh, Hamas zou willen laten zien we, we kunnen ver komen. Uh, wat is daarvan waar, denk jij? Nou, kijk, dat is eigenlijk een beetje het probleem vandaag in de dag. De meeste mensen kijken van, oh, als een raket is ingeslagen... Hoeveel doden, hoeveel gewonden zijn er gevallen. Wat men zich niet realiseert is dat op hetzelfde moment duizenden, en in dit geval nu al bijna een miljoen mensen langzaam getraumatiseerd raken. En beginnen te lijden aan uh, positieve traumatische order. Ja. Waar de mensen de rest van hun leven getraumatiseerd blijven. Ja. Niet meer kunnen functioneren. Kinderen groeien op met problemen uh, die, uh, die veel verder reiken als alleen de, die, die momenten van aanval. Uh, kunnen niet meer functioneren, blijven plassen in hun bed, uh, kunnen niet meer goed leren op school, durft niet meer naar buiten te gaan, raken achterop in de studie ten opzichte van het gemiddelde van, van het land, waardoor ze ook in de toekomst een harde prijs betalen en in hun carrière later ook achterliggen op anderen. Dus het gaat ja. veel dieper als alleen een paar seconden aanval en sirene. Nou is, uh, uh, is dat de werkelijkheid uh, waar Israëli mee moeten uh, leven. Hetzelfde geldt voor Palestijnen overigens. Uh, uh, daar kun je moeilijk aan ontvluchten. Nou ben jij een Nederlander. En als Nederlander ben je daar gaan wonen en werken. Waarom in vredesnaam? Ja, laat ik het heel, heel eerlijk zeggen. Uh, je bent natuurlijk in, in, in Israël. Uh, word je gezien als Nederlander. Maar in Nederland word je toch gezien als Jood. ja. En um, als Jood, kijk je terug naar de laatste 2000 jaar, hoe het leven in Europa was. En als Joods jong opgegroeid in een familie die, uh, die van 90% is vermoord tijdens de Holocaust. Opgroeiend met de pijn en de verhalen van je ouders die terug zijn gekomen uit de, de concentratiekampen. Ja, uh, dan is het leven van een Jood in het algemeen uh, uh, niet nee. zoals ieder andere immigrant. Nee. Voor ons is het een voor van thuiskomen. Naar het land van onze voorouders. Omdat bent, waar, waar we ook gewoond hebben, er overal uitgegroeid zijn. Nou, ja, want je bent echt of je ook ge geëmigreerd naar Israël. Ja, ja, ja, ja absoluut. Je hebt er echt voor absoluut. gekozen om daar te gaan leven. Hoe, ja, lang, ja. hoe lang geleden? Twintig jaar geleden ben ik naar ja. Israël gegaan. Dat was eigenlijk rond de Golfoorlog. Ja. Dat was een van de momenten dat ik zei van ja, uh, mijn land heeft me nodig. Ja, oké. Okay. Hey, en uh, daar werk je dus, ik zei al, voor Hineni. Wat is dat precies voor organisatie? Nou, het is een organisatie die zich inzet voor mensen die, uh, die het moeilijk hebben. Variërend van overlevenden van terreur, de holocaust. mensen die, uh, die, die armoede hebben. Uh, allerlei uh, minder bedeelden. en ook tegelijkertijd de mensen ook een klein beetje meer. een, een, een, een joods identiteit willen versterken. en hen helpen herinneren wie we zijn en waarvoor we hier leven. Ja. Jullie hebben onder meer een Anne-Frank-tentoonstelling. Jullie zijn ja. ook bezig met een, een, een, jullie hebben een gaarkeuken voor de allerarmsten ja. in Jeruzalem, geloof ik? Ja, klopt. klopt, klopt. Dat is een stad ja. met heel veel armoede, hè? Ja, het is momenteel de, de stad de, de, die het meest arme bevolking heeft in, in het land. Normaal heeft een, heeft, een, heeft een hoofdstad altijd de rijkste populatie. In Israël is dat precies tegenovergesteld. Ja, Klaar, al... heel zwaar. Ja. Ja. Hoe komt dat, denk je? Dat heeft te maken met alle, al heel veel factoren. Uh, mee, natuurlijk, we hebben een Arabische bevolking die, uh, die niet zo mee participeert in het economische leven. als, um, laten we zeggen, de algemene Israëlische middenstand. Ja. Dan hebben we een hele grote groep aan um, extreem uh, orthodoxe joden. Ja, die ook niet echt mee participeren in de, in de, in de economie. Ze ja. waren een kleine middenstad over die we eigenlijk het, het hele, hele gebeuren moeten vragen. Ja, ja. en bovenop die armoede komen, komt er nu dus ook de dreiging van raketten de kant van Jeruzalem op? Ja, die dreiging van raketten is natuurlijk een dreiging die, uh, die nieuw is, maar we hebben natuurlijk voorheen uh, hele jaren ja. gehad van terroristische aanslagen dat mensen er dus werden opgeblazen. Ja. In hun eigen ja, precies. bus, in dat... hun eigen café, in hun eigen supermarkt. Ja. ja, en dat waren uh, nog angstiger tijden. Ja, Want ja. Daar, was daar was geen alarm vooraf. Nee, dat, dat je nog even gewaarschuwd werd. Dan ging je gewoon je eigen, dat... je eigen buurt in, je eigen school in, je eigen supermarkt in. En dan ben je opgeblazen. Dat lijkt een beetje uit de mode, hè, momenteel, gelukkig. Uh, op dit moment wel, maar ja, de realiteit uh, is in het Midden-Oosten dat ieder moment weer anders kan zijn. Ja. We gaan even naar Sietske, Broekhuizen. Ja. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Jij uh, uh, be belt met ons vanaf, van, vanaf de westelijke Jordaan-oever. Uh, uh, dat klopt. En jij hebt vrijdagavond dat B gemaakt, hè, in Jeruzalem, dat het luchtalarm ging. Dat klopt, ja. ja. ja het luchtalarm ging af en wij dachten, wat, wat, wat is dit? Want we dachten, een, een raket die Jeruzalem raakt, dat hielden uh, dat we niet voor mogelijk. Maar het was, het was toch zo. Nou, het was niet... Jeruzalem, maar vlakbij Jeruzalem. Dus dat was wel even schrikken, ja. ja. ja, ja. Want even voor de, voor de goede orde, jij werkt daar voor, um, voor de, hoe moet ik dat zeggen, de EPI? Of zeg, zeg je gewoon... Uh, uh, EAPPI. E e e e Wereldraad EAPPI, oh ja, precies. De ecumenische, ja. uh, programma voor ecumenische begeleiding in Palestina en Israël. Dat klinkt, dat is ook van de Wereldraad van Kerken. Die hebben wel vaak een handje van dingen heel moeilijk te noemen. Maar leg eens uit in je eigen ja. woorden wat je daar precies doet. Uh, we zijn eigenlijk bezig met, met drie dingen in uh, Palestijnse gebieden, en, uh, maar ook, we hebben ook veel contact met uh, Israëliërs. Dat is uh, solidariteit tonen aan de mensen die het moeilijk hebben in het land. Uh, soms beschermende aanwezigheid bieden op bepaalde plaatsen. Als er internationale mensen meekijken, kunnen dingen nogal eens, uh, sneller lopen. Uh, en als laatste doen we pleitbezorging als we weer terug zijn uh, in Nederland over de situatie hier. En dan uh, doe je pleitbezorgen voor allebei de partijen? Of vooral voor de Palestijnen? Hoe zit dat? Um, pleitbezorgen voor, voor, de, voor de vrede. En ik denk okay. dat dat iets is wat goed is voor Palestijnen en Israëliërs. Uh, maar ik denk dat het inderdaad vooral vanuit Palestijnse kampen ligt. Ja. Ja, want, want jullie komen daar op de Westelijke aan hoeven denk ik meer Palestijnen tegen? Dat klopt, ja. ja. Maar we gaan ook wel Israël in. En ik zit zelf in Jeruzalem, daar kom je regelmatig Israëliërs tegen natuurlijk. Ja, ja. En we werken met Israëlische organisaties. En wat doen jullie concreet aan het bewerkstelligen van die vrede dan? Om daarmee ze, maar eens mee te beginnen. Uh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het, uh, dat het onmogelijk is om daar, om daar direct mee aan de slag te gaan. Omdat het iets is wat uiteindelijk uh, door Israël zelf... en de Palestijnen zelf gedaan moet worden. Uh, maar wij proberen met ons werk... Uh, Vooral uh, de internationale gemeenschap beïnvloeden onze eigen regeringen aan te moedigen om uh, te kijken naar de situatie hier en daar uh, wat mee te doen. Want we weten dat internationale druk soms kan helpen. Ja, hey, en hoe, hoe, wordt, uh, <coughs> hoe worden de, de beschietingen en de, de spanningen... en de dreigende oorlog eigenlijk op de Westelijke Judaanoever beleefd? Want ik kan me voorstellen, uh, als er een, een conflict dreigt tussen Israël en Gaza... dat uh, Palestijnen op de Westelijke Judaanoever er niet op zitten te wachten... om ook in dat conflict te worden betrokken. Maar hoe, hoe, hoe zit dat met loyaliteit uh, en zo? Nou, ik denk dat mensen op de Westelijke Judaanoever... er heel erg wel mee bezig zijn wat er in Gaza gebeurt... Uh, er zijn op dit moment heel veel uh, demonstraties die dan ook weer, weer relletjes worden uh, in de, in, op de Westbank. Uh, daar vallen ook heel veel gewonden bij, zoals een dode gevallen. Uh, dus mensen zijn, zijn gewoon heel erg, heel erg kwaad eigenlijk over wat er, wat er in Gaza gebeurt. Met wat ze zien als hun, uh, ja, hun, hun broeders en zusters. Ja. Uh, ik denk dat dat gewoon een beetje iets is. Uh, ik denk, ze zijn altijd boos op de situatie, boos op wat ze... Gebeurt over dat ze uh, moeten leven onder wat ze de bezetting noemen. En dat Gaza er nu bovenop komt. Dat, uh, ja, dat maakt ze. Ja, dat is eigenlijk de druppel die de emmer doet overlopen, denk ik. Er ja, is dus ja. ook heel, heel veel boosheid daar. Ja, heel veel boosheid. Nou... Ook mensen die het minder uitmaakt. Die gewoon proberen door te gaan met hun leven. omdat er altijd al wat gebeurt. Ja. Maar ook heel veel boosheid. Ja. Okay. Even terug naar, uh, naar, Be naar Benjamin. Ja. Uh, uh, jullie hebben ook een programma waarmee jullie bezig zijn om iets te doen aan, aan het bewerkstelligen van vrede met, met uh, Arabische en Joodse Israëli. Vertel daar eens iets over, wat doen jullie precies? Nou ja, rondom het verhaal van Anne Frank laten we dus uh, ook zien hoe Anne um, bepaalde dingen uh, en idealen als meisje van 13 en 14 jaar uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog schreef in het dagboek. En uh, sommige van die idealen... Ja, die, die proberen wij uh, aan, aan de Israëlische jeugd te laten zien, zo Joods als Arabisch. En dan kom je over een aantal uh, aspecten heen. En die aspecten hebben te maken met, met de normale normen en waarden die wij Joden en Christenen eigenlijk kennen. En dat gaat dan hierom dat ieder mens moet kunnen kiezen hoe hij zijn relatie met de Heer God uh, kan, uh, kan bewerkstelligen. En dan tegelijkertijd ook een andere wat uh, op zijn manier kunnen laten doen. En ik denk dat een, een heel groot probleem in het Midden-Oosten vaak niet wordt genoemd... en dat is namelijk de islamatisering van de regio. En, ja, want, uh, want, de, mij de, valt op de, dat je zegt, de, de, de, je hebt het over de, de normen van christenen en joden... en je noemt heel bewust niet moslims als het gaat om die, die keuzevrijheid, begrijp ik. Nou, dat wil ik het uitleggen. Ja, dus de islamitisering van de regio, waarin het conflict van heilige jihad erg belangrijk is... Dat houdt in dat ja, de strijd tot alle mensen zijn bekeerd tot islam erg belangrijk is. Dat is ook een van de grondslagen waarom dit conflict nu gaat. Men denkt dat door, eh, vooral vanuit de kerk, druk oefenen op Israël het een, een, een, misschien een, een grotere bijdrage levert tot de oplossing. Maar we moeten dieper kijken naar het probleem. En dan ja. zie je dus dat het een religieuze aangelegenheid is. En als het een religieuze aangelegenheid is waarin men dus ervan overtuigd is ja, dat Israël... Als land alleen maar mag, mag, mag bestaan onder, uh, onder islam, ja dan wordt het een stuk moeilijker. het Zo jammer dat die kerk, die de Bijbel uh, toch eigenlijk nog in de handen heeft, ja, niet verder kijkt. Israël ja, er kan geen vrede sluiten door op, daar meer druk op te oefenen. Israël heeft al vrede gesloten, maar Israël wordt bedreigd naar bestaan puur alleen omdat het een staat is die Joods wil zijn. Ja. En niet islamitisch wil zijn. Dat is eigenlijk het punt. En, en als morgen dus in de regio Israël zou verdwijnen... Ja, dan wordt alles islamitisch en dan worden ook de christenen die hier nog wonen... Ja, ook ja. moeilijker gemaakt, dat zie je nu al. Maar jij, dus je zegt, je zegt maak, eigenlijk uh, uh, onder moslims, onder Palestijnen... Uh, uh, is, er, uh, is er gewoon geen bereidheid om een, een, een Joodse staat te accepteren in hun regio. Dat, ik zeg dit. Ik, ik heb een heleboel, heleboel Palestijnse mensen... Ja. Ja, die, die, die, die een goede manier van denken hebben. Maar je hebt ook het leiderschap: het politieke en het geestelijke leiderschap. Ja. En binnen het politieke en het geestelijke leiderschap leeft heel duidelijk de wens ja, om gewoon Israël weer onder islam te krijgen. Dat ja. is het punt. Ja, en daarvoor even... is vrede heel moeilijk. Ik, ik ga even naar Sietske. Naar Sietske, uh, jij staat er geloof ik bij een checkpoint, hè? We horen allemaal geluiden daar. Klopt, ja. Wat, wat ja wat ik wat gebeurt sta er allemaal? Bij, uh, het checkpoint. Nou, niet zoveel. Het is gewoon de gebruikelijke gang van zaken. Er zit iemand uit een toren mensen iets te vertellen. Maar ik kan het niet verstaan, want het is in het Hebreeuws. Oké, okay. maar daar worden mensen aangehouden en wordt gekeken of ze door mogen rijden of niet? Uh, ja, en door mogen lopen ook. Richting ja. Jeruzalem? Of waar is dat? Richting uh, Jeruzalem. Dus ja. ik zit tussen Ramallah en Jeruzalem in op dit moment. Ja. ja. Zeg, uh, Bemin die, die, die vertelt net, ja, er is onder Palestijnen gewoon geen bereidheid, of onder moslims in het algemeen, om een Joodse staat te accepteren in hun regio. Merk jij dat ook? Is, is dat zo? Of, of uh, zijn er wel degelijk Palestijnen die zeggen, nou, wij staan er wel voor open? Nou, ik, ik denk sowieso dat, het, het, dat dit conflict, religieus noemen, uh, een beetje onzin is. Ik denk dat het vooral een heel politiek conflict is, en een conflict dat gaat over uh, wie welk land krijgt. En ik denk dat beide partijen het liefst uh, heel Israël willen, heel Israël en met de West denk erbij. We vinden allebei dat maar, het hun land is. Maar dat kan niet. Dat kan niet. Maar. Ik denk dat er onder heel veel Palestijnen, wat ik merk, wel in elk geval de bereidheid is om een twee-staten-oplossing te accepteren. Dus zeg maar Israël zoals het nu is, uh, Min, Gaza en de westelijke jordaan uh, daar gelooft niemand al meer in van de Palestijnen dat ze dat ooit terugkrijgen. Niet... Niet echt, dus meer uit idealisme misschien, uh, maar anders is het niet. Dus ik, ik merk dat heel veel mensen in elk geval voor die twee staten oplossingen uh, uh, nog wel uh, in zijn. En ik denk, uh, maar on onder wel wel dat... welke voorwaarden? Want Benjamin zegt dus, ze zullen nooit accepteren dat er een, een, een Joodse staat in het Midden-Oosten zal zijn. Hmm. Dat, dat heb, van, van zoiets heb ik nog nooit gehoord. Ik heb mensen daar nog nooit over horen praten... De, uh, ook de, de, de organisaties waarmee we werken niet. De mensen die ons hun visie uitleggen. Maar, uh, het, uh, Jood, het Joodse gedeelte heeft, uh, heeft er niks mee te maken. Voor maar hun. Open, open vraag dan. Onder welke voorwaarden zouden ze een, een, een twee-staten oplossing met een Joodse status accepteren? Um, dat, dat zou ik zo niet weten. Ik maar. denk gewoon als gewoon basis, als zij hun eigen land mogen hebben... Ja. Uh, met alle rechten van dien. Als Israël een eigen land heeft... ik denk dat ze dan in principe gewoon bereid zijn om uh, als buren samen te leven. Gaat het, gaat het uiteindelijk uh, ook niet gewoon om, om de, de basic needs? Hè? Dat, want het is natuurlijk nu een verschrikkelijk land om in te wonen af en toe. Op, op dit soort momenten, lijkt me. Uh, met ja. een hoop ellende. Je schrijft ook op je blog bijvoorbeeld over uh, uh, hoe dat soms uh, gaat met, met uh, kinderen uh, van Palestijnen. Die, uh, nou ja, die niet altijd even lief worden behandeld door, door Israëlische soldaten. En dan druk ik me zachtjes uit. Ja. De, die hele sfeer is natuurlijk, dat wil, wil niemand. Uiteindelijk is, wil iedereen toch in vrijheid leven. Is, is dat niet wat ze ten diepste willen? Uh, dat denk ik inderdaad. Ik denk dat, dat de situatie zoals het nu is niet goed is voor... De, de kinderen die opgroeien in het Palestijns gebied, omdat ze leven onder een bepaalde druk, een constante druk en een soort van gevoel dat ze eigenlijk minder waard zijn. Maar ik denk ook dat de Israëlische kinderen een betere toekomst verdienen, want zij groeien ook op in een samenleving met, waar ja. uh, toch wel veel haat in speelt, denk ik. Haat en heel veel uh, stress, vertelde Benjamin al. Haat Bim... stress. Ben je ja. nog even terug naar jou in, uh, in Arschot. Ja. Uh, ja, ik wil toch even reageren ja, re op. Wat reageer de reageer even. Want um, um, de realiteit is dit. Allereerst, ik zei niet dat de Palestijnen het wil niet hebben om een Joodse staat te accepteren, maar ik heb het over het geestelijk leiderschap. Ja. Dat is een heel verschil. Ja. Ten tweede wil ik erbij zeggen. Want dat, dat geestelijk leiderschap, algegen... leiderschap even, eh, dat is goed dat je dat zegt. Dat geestelijk leiderschap, waar zit dat? Zit dat uh, op de Westoever? Zit dat op, in de Gazastrook of zit dat, dat eigenlijk ergens dat, anders? Dat, dat is dus de hele regio. Met, met, met sterke partijen tot in Iran toe, die hun invloed hebben over Hamas en over Hezbollah. Maar ik wil dan even ook nog reageren over hoe Israël bereid is om vrede te maken. Israël heeft duidelijk aangegeven, meerdere malen, 90% van de Westbank is men bereid te geven aan de Palestijnen. Ja. En die 10% waar de waar een sterke Joodse volk is, om te ruilen naar andere gebieden. Dat wordt nog steeds geweigerd. Ja. En waarom wordt dat geweigerd? Er is een duidelijk plan. ...omdat we te maken hebben met een aantal aspecten waarom het leiderschap Israël niet als joodse staat wil accepteren. Het feit dat die mevrouw nooit daar heeft over, over gehoord... ...ik zou haar zeggen, ga even naar YouTube, kijk eens wat al die imams in het Arabisch mm. zeggen tegen mensen... ...iedere dag weer in de moskee, dan moet je er maar eens naartoe gaan... ...als je er tenminste binnen mag komen als christen, ja. ja... ...en als je dan kijkt wat daar wordt gepredikt, en niet alleen in, Israël, in, in, in Palestina... ...over de hele wereld. Ja, ja, maar jouw dan stelling dan is dus op, op het moment dat de mensen het ene horen ja, van de politieke ja. leiders... ...namelijk uh, mensen, uh, we gaan voor vrede, maar in de moskee wordt iets anders uh, gezegd... Precies. ...dan werkt dat niet. Precies, en dat is ook de reden waarom het verhaal van armoede en ellende de drijfveer is... Ja, ...is voor de mensen die een beperkte visie hebben. En dan kan je je bewijs vinden in bijvoorbeeld Londen. Toen daar de bussen werden opgeblazen, dat waren geen arme mensen. Dat waren... Hele goede opgeleide mensen, ja? die zelfs in, in Groot-Brittannië uh, een opleiding hebben. Ja? En uit ideologie daar ja. de bus hebben opgeblazen. En jij Ik zegt het dus huis... eigenlijk de, de, de mensen die deze strijd voeren en voeden vanuit de Gazastrook dat zijn eigenlijk dezelfde mensen die terroristische aanslagen plegen in, in ja. Londen en New York? Absoluut, dat zijn één en dezelfde groep mensen. Ja? Ja. En die, die krijgen die, een opleiding die houd... in bepaalde trainingskampen ja. Ja, die... en... en in... Die invloed is er nou eenmaal. Twin Towers heb je ook kunnen zien. Dat waren mensen van goede opleiding, van goede huizen. Ja, die het niet uit wando deden, maar vanuit een ideologie. En het is het probleem van de ideologie. Men moet ook kijken naar de ideologie die achter die haat ligt. Ik als ja. Joodse jongen heb geen haat tegen de Palestijnen. Ik heb er ene sterke stelregel. Heb uw naaste lief als u zelf. Ja. En dat is eigenlijk wat iedere jood hier in Israël wil. Maar er zijn nog een heleboel mensen die die filosofie vanuit hun religie niet meekrijgen. En die ja. denken dat als men een ander um, vermoordt, men in de hemel komt met 70 maagden. Dat is een verschil van, uh, van mening die we met elkaar hebben. En daar ja. proberen we juist in ons centrum ook aandacht aan te, te geven. Heb je naaste lief als uzelf. En moord geeft geen hemel. Maar ik denk dat de islam ook wel aanknopingspunten biedt voor, uh, voor de stelregel... Heb je naaste lief als uzelf toch? Daar, daar kun je ze ook nou, op probeer, aanspreken. Die, die ook te vinden en met ja, elkaar te, ja. te bespreken. De gemeene ja, delen ook uh, boven te halen. Ja. Ja. En dan zie je dat de mensen uiteindelijk nog veel meer gemeen hebben. Ja. Maar geestelijk leiderschap heeft heel veel invloed. En dat zie je ook door organisaties zoals Heilige Jihad, ja, Hezbollah, Gazmas, noem ze allemaal op. Jongeren worden daar eigenlijk van een vrije denken ontnomen. En dan krijgen een beeld voorgeschoteld over hoe met met anderen moet omgaan dat niet past. In het naast lief als van zelf. Oké. Okay. Ik Wil even nog naar het nieuws. Uh, de, de diplomatiek overleg is al dagen aan de gang. Uh, het schijnt, wordt dan gezegd, dat, er dicht, uh, dat men dicht is bij een oplossing. Egyptische hoge functionaren zeggen dat. Uh, voor in elk geval uh, voor nu een staakt het vuren. Uh, maar dan hoor je ook weer Hamas zeggen: van ja, maar eerst moet Israël een stap nemen. Uh, heb jij hoop, Benjamin, op, uh, op een spoedig staakt het vuren? Dat er echt geen raketten worden geschoten? Kijk staak te vuren komt er sowieso, want op dit moment denk ik niet dat Gamas uh, uh, de behoefte aan heeft om de strijd verder voor te zetten. Die, maar mijn grote zorg is het volgende. Komt er een staak te vuren en dan worden er alle financiële middelen in, in Aza gebruikt om de, her, de scholen te steunen, om betere opleiding te geven, om meisjes en jongens gelijke kansen te geven in, in hun studie. Ja? Of worden alle, alle energie- en fondsen ge, gebruikt om opnieuw verder te kunnen gaan bewapenen. Voor de volgende strijd. Iedereen praat over een embargo, de grenzen moeten open. Niemand vraagt zich af: hoe is het mogelijk ja, dat zoveel raketten van die, van die mate omgang ja, vrij uh, de azer zijn binnengekomen? Als er zogenaamd een, een embargo is. Ja. En, en, en, en het enorme geld wat er wordt gestopt in wapens. Israël begint niet met schieten, we hebben er helemaal geen behoefte aan. Het enige verschil is dit: als men in Azer stopt met schieten, is er vrede. Ja. Als men in Israël stopt met schieten, is er geen Israël meer. Dus we hebben geen keus. Ja. Ik hoop dat als er een wapenstilstand komt, dat dan die wapenstilstand wordt gebruikt ja, om een beter leven te bieden aan de mensen, aan de bevolking. Hè, en een kansen te geven, een opleiding en een visie voor een, voor een beter leven op aarde te vergroten. En dat ja. het niet wordt gebruikt. Om te Zietke, nog even terug naar jou op de westelijke Judaanoever. Ja. Jij woont in een gebied waar niet Hamas, maar Fatah het voor het zeggen heeft. Dat klopt. Ben je wel, uh, uh, spreek je mensen die ook in Gaza zijn geweest en merken die het verschil? Uh, nee, Gaza, daar kom je niet zo makkelijk uit, daar kom je niet zo makkelijk in. Nee, dat, uh, dat dus ken je eigenlijk ook alleen van, zijn, van tv. Die, die, die spreken, die spreken uh, niet veel. Wat ik, ik nog wel even wil zeggen, wat, wat mij wel heel erg stoort, is dat, dat, dat iedereen in Gaza als terrorist wordt aangemerkt. Ik denk dat dat een hele makkelijke manier van denken is. Nou, de, de, Dat werd volgens mij niet gezegd. Volgens mij ging het om degene die de strijd voeden en voeren. Ja. Uh, die de ja. raketten schieten. Maar ik wil toch nog even... Uh, want als het gaat om, om de situatie, de westelijke Jordaanhoeven... daar is, uh, ja. uh, dat is natuurlijk een wereld van verschil... sinds uh, de Hamas aan, aan de macht is in Gaza... Um, dat is officieel nog steeds bezet gebied. Maar daar, uh, ik kan me voorstellen dat de mensen daar een heel wat beter leven hebben. Um, ze hebben een beter leven dan in Gaza, dat is zeker. Um, ik denk ook dat, dat als je Hamas en Fatah vergelijkt... dat uh, Fatah veel seculierder is dan Hamas. En dat dat, dus, uh, dat religieuze veel minder speelt. Nee. Uh, maar mensen hebben nog steeds elke dag wel te kampen... met uh, maatregelen van Israël, uh, huizen die vernietigd worden... Uh, kinderen die gearresteerd worden. Uh, checkpoints waar ze, waar ze rekening mee moeten houden. Uh, oh. ja, ze worden eigenlijk in heel veel dingen nog wel beperkt door Israël. Dus ook als er een staakt het vuren in zicht zou zijn uh, rond Gaza... betekent dat nog lang niet een oplossing voor, uh, voor het conflict en voor, uh, voor deze situatie? Absoluut niet. Nee, ik denk dat zolang er niet gekeken wordt naar de achtergronden... waarom mensen gaan schieten en... Uh, uh, dat wordt gekeken naar de hele situatie... dat, dat, dat, het dan, uh, dat de oplossing dan nog heel ver uh, in de toekomst ligt. Goed. Sint, ik wil je bedanken voor uh, je reactie... en voor je verhaal vanaf uh, de westelijke Oever Heel ja, veel ja. Uh, zegen en succes op je werk... daar onder, uh, onder Palestijnen en Israëliën om vrede te stichten. Hetzelfde voor uh, Benjamin, Filip. Heb je nog uh, uh, plannen, uh, Benjamin, voor de komende week? Nou, ik, ik, ik, ik, ik wil eigenlijk uh, nog twee dingen zeggen, ja. allereerst... Um, Um, uh, de de, de kort, komen niet aan. We, we hebben nog een halve minuut, uh, Benjamin. We, we hebben een prachtig concert voor Israël in, uh, in Hunspet op ja. de, 1 december. En twee, terwijl de oorlog voert, verleent Israël nog steeds humanitaire hulp aan, aan Palestijnen. De ziekenhuizen in Israël behandelen nu zelf de Palestijnen. Ja, um, Israël is aan de ene kant strijdvoerend, maar aan de andere kant verlenen we toch ook nog hulp. Om die mensen die ons proberen te verwonden, tegelijkertijd medische uh, hulp te voorzien. Stroom komt nog steeds uit Israël naar Aza toe. En het leven in, in, in, in de Westbank is inderdaad een stuk beter, omdat daar de religieuze leiders iets minder fanatiek zijn. En die andere dame geeft het ook heel mooi aan: het leven is daar een stuk beter, Goed. omdat daar een beetje meer religieuze vrijheid is. En dat is eigenlijk He, het, de kern van het probleem. Heb uw naasten lief. Dat proberen ze dus Precies. ondanks alles Absoluut. wel in praktijk te brengen. Absoluut. Goed. Dankjewel je en Philip vanuit Ashdod. En daarmee zit Dit is de nacht erop. Zometeen na zes uur begint het Radio 1 Journaal. En uh, Lara en Marcel gaan het dan hebben over onder meer het afschaffen van de wietpas. Uh, Vaatstra, een verdachte, komt natuurlijk voorbij. En, uh, en ook aandacht voor Gaza en Israël daar.